Van 1 uur. Gert Cluck met het NOS-journaal. El Alami Awaoush woont in de buurt van Verviers in Wallonië. Volgens het Belgische kabinet verheerlijkt hij terrorisme en is hij een gevaar voor de samenleving. De geestelijke heeft de Marokkaanse en de Nederlandse nationaliteit. Als hij België niet binnen 30 dagen heeft verlaten, wordt hij uitgezet naar Nederland. Op de Amerikaanse oorlogsbegraafplaats in Margraten komt een bezoekerscentrum. Dat wordt gefinancierd door een Amerikaanse stichting. Op het kerkhof in Zuid-Limburg liggen 8300 gesneuvelde Amerikanen. Het bezoekerscentrum in Margraten moet in 2020 klaar zijn. Dan is het 75 jaar na de bevrijding. Het wordt aan universiteiten steeds moeilijker om te promoveren. Dat is in strijd met de wens van Nederland om een innovatieve kennis-economie te zijn. Dat zegt de belangengroep Promovendi Netwerk Nederland. Mensen die willen promoveren hebben te weinig tijd en ze worden als gewone student behandeld. Promovendienetwerk netwerk wil overleg met universiteiten en het ministerie van Onderwijs. In de Thaise hoofdstad Bangkok is het paleis geopend voor burgers om langs de baar te lopen van Koning Pumipon. De Thaise koning overleed op 13 oktober. Dagelijks komen vele duizenden mensen aan in de hoofdstad om afscheid te nemen. Per dag mogen maximaal 10.000 rouwenden langs de baar lopen. De inspectie sociale zaken en werkgelegenheid doet onderzoek naar mogelijke overtreding van de arbeidsregels door de Noorse broederschap. Dat kerkgenootschap laat kinderen van soms maar 12 jaar werk doen voor bedrijven, meldt NRC Handelsblad. Het grootste deel van het geld dat wordt verdiend ging naar de kerk. Die vorm van kinderarbeid is bij wet verboden. Het genootschap zegt tegen de NOS dat het NRC-artikel zoveel insinuaties bevat dat het onmogelijk is om daarop in te gaan. Een jongen van 15 uit Born is vannacht op de A2 bij Geleen geschept. Hij overleed in het ziekenhuis. Volgens de politie liep hij om onbekende redenen op de snelweg en werd hij aangereden. Het weer veel zon, weinig wind en het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het VFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een geschade auto met aanhanger op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld drie kilometer file. De rechterrijstrook is dicht op de A27 Almere Utrecht. Een file vanwege de werkzaamheden aan de A6 richting Amsterdam. Tussen Knopend Almere en Almere Hout drie kilometer. En tussen Almere Hout en Huizen zes kilometer file. En op de N305 Almere Dronten bij de aansluiting met de A27 twee kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie.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 En u hoort ze nu met ding-edong. Dus niet ding dong dat is de Engelse versie. En ding met een E, dat is de Nederlandse versie. Tiets in nu met ding dong Is het lang geleden, is het lang geleden dat mijn hartje riet met zijn ding, ding dan Is het lang geleden, is het lang geleden, in de zomer zon, nee.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 Is je wat te doen en dol, breng dat reuze, dat jij een zoen? Hey Ronnie, mijn Ronnie, ik ben een beetje bang. Ik wil met je meegaan, maar dan ben niet te lang. Yes, Siska, ik weet het, je vader is niet mis. Maar dansen met jou is het mooiste wat er is. De schieten gaan we naar de russerrad. Oh de kennis, daar is altijd wat te doen. En bovenin dat rusterrad ben jij een zoek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 Op de wereld staan, mami, ik kan jou niet missen. Ben zo klein en zo alleen. Ik kan nergens liefde vinden. Waarom ging je van me heen? Mami, ik breng u rozen, rozen van je klein.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 middags naar het grafwal van zijn allerliefste man. Zag hij niet die grote waken die opeens de weg opkwam? je chauffeur kon niet meer remmen, die is daarna zo snel gegaan. Nog hoor ik zijn laatste woorden.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 En mannen schijnen. Wie had ooit gedacht dat onze sterke liefde eens verdwijnen kon met de avondzon?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 Dan tien minuten eerder in het ziekenhuis. Thuis, thuis, thuis, het zij. Kop, top, top kop bij mij. Liever vijf minuten later thuis. Dan tien minuten eerder in het ziekenhuis. In een open sportcar rijdt Brigitte Bardot voorbij. Op een kruispunt tilden ze linksaf.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 Dan tien minuten eerder in het ziekenhuis. Kruis, kruis, kruis met Kom, Kom, kop, top, kop en Lieve vijf minuten later thuis. Dan tien minuten eerder in het ziekenhuis. In een dusjefootje reed familie van de sloot met z'n zessen meer dan duizend pond. De Daarachter hing een caravan, de een plastic boot. Het wagentje lag bijna op de grond. Op een kruispunt van mijn lekker wand, men schreeuwde moord en brand. Kruis, kruis, kruispunt vijf. kop, kop.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 en bij nacht in de kroegen hier gaat je naam in het bij het blond schuimend bier. Mallebabbe kom, mallebabbe kom hier. Lekker stuk malle lekker dier van plezier. bab is rond, bab is blond. We zoeken op je mond. Was een houten plank, met spijkers in zijn kop te kijken in zijn bank. De zorglakers pakken zijn zonde gelijk, bang voor de duivel en bang voor zijn wijf. En zuinig gezend in het zakje doen, zo komt die zijn ziel weer terug en zijn fatsoen. En jij moet achteraan, in het donker ergens staan, zoals het hoort.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 met Malle Babbe. En de volgende dame. Heeft u misschien wel eens eerder gehoord in dit programma? Een van de vocalisten van Orkest Zonder Naam. Het is Jenny Roda. Nu hoort u hier samen met Wim Poppit met Dag Agentje.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 Geef me vlug een zoen, ik hou van uniform en ik ben dol op jou. to build a model.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 Oh.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 Dat ik nu weet hoe op je bent geweest, en ik hoop maar dat de tijd nu snel me laat zeer weer geniet. Waarom, waarom moest ik van je houden? Waarom, waarom moest ik jou vertrouwen?